Het kabinet moet duidelijk maken met welke partijen het zaken wil doen. Nu wordt er nog met te veel partijen gesproken... en dat zorgt voor vertraging. Dat zei D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold... vanochtend in Troskamerbreed. Maar waarom ook ik nu, na zo'n eerste jaar, zeg... jongens, ga nu een keer een keus maken, zit het er in... dat als je inderdaad vervolgens de hele tijd... naar links, rechts, christelijk, niet-christelijk moet blijven kijken... dat... Dat zorgt ja. voor die vertraging. Daar lijkt en nu een dus verandering voor in te voor na de zomer pleit ik gewoon voor... maak een heldere keuze ja. in je partners. Verleid nou eindelijk weer eens het CDA. Want het CDA als bestuurderspartij wordt wat mij betreft... veel te veel op afstand gezet en, en gedraagt zich... zo nu en dan behoorlijk ja, recalcitrant. Maar, maar er lijkt ja. nu toch een keuze gemaakt te worden. Want Dijsselbloem heeft nu gezegd van... nou ja, ik ga met sommige plannen naar de Eerste Kamer. Meerderheid of niet, we zien het wel. Ja, maar dat is dan, ben ik het met wat Arie Slob heeft gezegd... dat is dan wel een redelijk gevaarlijk... Want wil je die partijen? Kijk, wij moeten het ook uitleggen. Ik wil best tegen studenten zeggen, die uh, studiefinanciering en die overjaarkaart... die zijn niet uh, toekomstbestendig, maar dat kan voor D66 niet met bezuiniging op onderwijs. Het is niet de bedoeling dat de formatie over wordt gedaan, zei Pechtot. De bezetting van de International School in Almere is opgeheven. Zo'n twee uur geleden hebben leerlingen het gebouw verlaten. De ouders blijven nog praten met het bestuur... Het schoolbestuur gaat met de gemeente Almere en het ministerie zoeken naar oplossingen om de school open te houden. Rond de 100 ouders en leerlingen hield het gebouw sinds vrijdagmorgen bezet. Aletta Jellema, lid van de Ouderaad van de Internationale School Almere, vertelt waarom de bezetting is opgeheven. Nou, we hadden in feite een paar uh, doelen gesteld. Onder andere dat wij, uh, we zeiden van, we gaan met mevrouw Jortsma spreken. En die heeft ons persoonlijk gebeld. En uh, meneer Peters, de wethouder van Almere, is uh, zelfs persoonlijk langs geweest om een gesprek op de.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 Daarbovenop, als, als dat echt de reden is, zouden we dat heel graag willen. Want als ouders kunnen wij die administratie binnen de week op orde hebben. Oké, okay, goed. Het is want dus het even gaat afwachten... gaat alleen om een paar papieren eigenlijk van leerlingen... Ja. waarin wordt aangegeven dat ze in het buitenland op school hebben gezeten... Uh, dat de ouders uit het buitenland komen, dat soort dingen. Aletta Jellema lid van de Ouderaad van de Internationale School Almere. Het bestuur van de school wil nog niet reageren. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Conservatieve groepen, onder aanvoering van de moslimbroederschap... hebben voor vandaag nieuwe demonstraties aangekondigd in Egypte. Gisteravond en vannacht zijn bij confrontaties... tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi... zeker 30 doden en meer dan 1000 gewonden gevallen. In Cairo hing vanochtend een gespannen rust. De vrees is dat de betogingen leiden tot een nieuwe uitbarsting van geweld. Correspondent Sanne van Hoorn.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 In Bogota is een kopstuk van de Italiaanse maffia aangehouden. Het gaat om Roberto Ponunci, de meest gezochte drugsmokkelaar van Europa. De Italiaan wordt beschouwd als de leider van de 'Ndrangheta, de maffia in Calabrië. Hij wordt aangehouden in een winkelcentrum in de Colombiaanse hoofdstad... met een vals identiteitsbewijs op zak. Tegen Ponunci liep een internationaal arrestatiebevel. Dat was uitgewaardigd nadat hij in 2010 was ontsnapt uit een medische kliniek... waar hij onder huisarrest stond.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 De Syrische Nationale Coalitie roept de VN en Westerse landen op... om onmiddellijk in te grijpen en voedsel en medicijnen te brengen. Prins Philip wil straks als koning met zijn Franse naam Philippe... wetten en staatsstukken ondertekenen. Philippe is ook de naam waarmee de Belgische kroonprins... bij de burgerlijke stand staat ingeschreven. Met PH dus en dubbel P. De troonswisseling is op 21 juli. Vader Albert hoeft er niet te kiezen... want Albert kan zowel op zijn Frans als Nederlands worden uitgesproken.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 Uh, als u terugkomt, is dan de, de, de rit naar huis ook alweer geregeld? Of moet u dan toch al... wel met de trein? Nee, is ook alweer geregeld. Ja. Het is altijd hè, dat de NS nu juist ja. in dit weekend... Ja, ja je, je snapt ook wel waarom de Viera niet doet natuurlijk. Hè. Als je dit soort planningen maakt, dan, dan... dan gaat het fout. Dan gaat het fout. Fijne reis. Dankjewel. Dankjewel. Waar gaat de reis naartoe? Naar Londen. Congres. Werk. Werk. Moet ook, gebeuren. moet ook gebeuren. Hoe bent u hier, als ik vragen mag? Met de auto. Gebracht.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 Verslaggever Paul Sanders vanaf Schiphol met vertraagde passagiers door de werkzaamheden op het spoor dit weekend. Sport. In de Tour de France zijn de renners onderweg naar Axtrois les Domaine met aankomst bergop. Girolimens wordt er al geklommen. Er, wordt nog, ja, er is al een beetje geklommen, een heel klein beetje. Zelfs een coachje van de vierde categorie. Daar kwam Molaar, de Fransman Rudy Molaar heet hij. Hij is van Cofidis. Hij kwam daar als eerste boven, pakte één puntje voor het bergklassement. Maar ja, dat stelt allemaal niet te veel voor het peloton. Is daar inmiddels ook alweer ruim over. En het duurt nog lang voordat ze uiteindelijk echt gaan klimmen. Voordat ze beginnen aan die Col de paillère. die Col boven de 2000 meter. De zwaarste, de hoogste klim in ieder geval van deze Tour. Of het de zwaarste is, dat uh, moet dan nog maar bewezen worden. Vier koplopers, Johnny Hoogland, de Nederlander, Nederlands kampioen Christophe Riblon. De beste man ook in het algemeen klassement. Hij staat uh, op de 61ste plek op 4'49 van de gele trui van Daryl Impey. En dat betekent dat ze bij Orica, de Australische ploeg, dat ze daar zijn gaan controleren. Daar hebben ze tempo aan de kop van het peloton wat opgevoerd. Want zij willen die voorsprong natuurlijk niet te ruim laten uh, oplopen. Want zij willen die gele trui uh, willen ze gaan verdedigen. En dan hebben we nog een Fransman, Jean-Marc Marino, 29. 20 jaar ouder, weer ook al niet meer een van de jongsten. Ook hij zit in de kopgroep. En ik denk dat Hogeland vooral moet kijken naar Christophe Riblon. Want die weet precies wat het is om hier als eerste aan te komen. Omdat hij dat drie jaar geleden deed. En Johnny Hogeland, daar weten we het van. Hè? Twee jaar geleden zat hij voor het laatst in een kopgroep in de Tour de France. In een echte kopgroep. En toen ging het mis. Dus laten we hopen dat de gastenwagens vandaag ver uit de buurt blijven. Dat er niks gebeurt met deze kopgroep. Die inmiddels 8 minuten en 55 seconden voorsprong heeft. Dankjewel, Rio. Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft gereageerd op de bandenaffaire in de Formule 1. Volgens hem zal de autosport er uiteindelijk sterker uitkomen. Verslaggever Louis Dekker is op het circuit in Duitsland waar dit weekend gereisd wordt. Ja Louis, is de affaire hiermee gesust? Dat dacht ik niet, nee dat zien we morgen. Morgen is de race en morgen gaat het er echt om en dan zullen we zien. En als er dan één Pirelli ploft dan heeft de Formule 1 nog steeds een heel groot probleem hoor. De verwachting is alleen dat dat niet gebeurt, omdat de Nürburgring een minder extreem circuit is, een minder snel circuit is, dan vorige week Silverstone in Engeland. Uh, maar goed, die opmerking van Ecclestone, ja, die zat er natuurlijk aan te komen. Hè. De, de, de, de opper, het opperwezen van de Formule 1 moet zich natuurlijk ooit uitspreken. En het is een beetje een makkelijk antwoord. Het is een beetje vergezocht, de taal ook van hem. Het is een beetje politiek. Het is een beetje van alles. En daardoor is het eigenlijk niks. Want wat zegt hij nou? Ja, misschien komt de Formule 1 er wel sterker uit. Hij zegt ook nog, dat is ons ook ooit overkomen na de dood van Ertel Senna. Daar is de Formule 1 een stuk veiliger van geworden. Nou ja, ik snap de logica wel, maar het is nogal een, een, een appels en peren vergelijking natuurlijk. En het is ook misschien wel een beetje misplaatst om de dood van een coureur in het verleden... nu te gaan vergelijken met de huidige Formule 1 en de onrust onder coureurs die echt hebben gedreigd hier met een boycott. De kwalificatie staat hier op het punt van beginnen... Straks om twee uur, als daar een band knalt... dan gaan de coureurs met z'n allen zeggen... morgen gaat de Grand Prix niet door. Dus Ecclestone, dat hij dit zegt... ja, hij neemt het probleem serieus. Ja, hij zegt misschien is het goed dat het, dat het ons overkomt. Misschien worden we er beter van. Het is natuurlijk allemaal een beetje goed wil kweken... en vooral het signaal geven. Kijk jongens, ik heb het gezien, ik heb het gehoord. Ik ben ermee bezig. Ik neem jullie echt wel serieus. Maar nu, als de drommel het circuit op. Nou, Heeft Pirelli nog iets gedaan met de banden? Ja, Pirelli heeft, heeft hele andere banden uh, dan, dan afgelopen weekend. Die banden van afgelopen weekend zijn echt in de ban gedaan. Uh, simpel gezegd, de staalconstructie in de banden is vervangen door Kevlar. Dat moet hier het probleem oplossen. Maar om het probleem echt structureel op te lossen, hebben ze weken, zo niet maanden nodig. En gelukkig, na de Nürburgring is er een paar weken geen Grand Prix. En dan gaan ze het probleem oplossen en dan komen er totaal andere banden... die simpel gezegd gewoon de banden zijn van vorig jaar, de banden van 2012. Dus we gaan in de Formule 1, heel onlogisch, in de top van de, van de mondiale autosport... gewoon een jaar terug in de tijd. Want vorig jaar is er immers met die banden niet zo, niet zo verschrikkelijk veel naars gebeurd. Dus uh, ja, de veiligheid wint het daar van de technische vooruitgang. Dat gaat het worden. Dankjewel, Louis. Er is verkeersinformatie bij de ANWB John Sahoka. Veel vertraging op de Afsluitdijk richting Friesland. Daar staat tussen Breeslanddijk en Zurich 5 kilometer. Er zijn technische problemen met de brug bij Zurich. Die staat open en die wil niet meer dicht. Korte piloten A 9 richting Alkmaar. 2 kilometer bij Aalsmeer. Op de ringweg Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat bij Oud-Zuid vier kilometer. En in beide richtingen bij Knoop Koenplein staan files van 2 kilometer. Langerste file op de A12, Den Haag naar Utrecht door werksmeden. Daar staat tussen Reewijk en Harmelen 10 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam. En verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorken. En dan nog een keer de hoofdpunten in Nigeria. Er zijn 29 leerlingen en een docent van een kostschool vermoord door islamitische extremisten. De school werd beschoten en in brand gestoken. Voor vanmiddag zijn nieuwe demonstraties aangekondigd van de moslimbroederschap in Egypte. Gisteravond en vannacht vielen bij ondusten zeker 30 doden. En maandag is er spoedoverleg op het ministerie van Onderwijs... over de sluiting van de internationale school Almere. De bezetting van de school is beëindigd. Tot zover het uitgebreide nos zo Zometeen op Radio 1 Tros in Bedrijf. Op hollandtour.nl stap je binnen bij de populairste cafés... mooiste hotels en beste restaurants. Ga naar hollandtour.nl. Tour schrijf je met OE.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 Dames en heren, heel hartelijk welkom op deze zonovergrote dag... waarop u hopelijk niet binnen zit te luisteren naar Tosin in Bedrijf... maar lekker buiten met de vogeltjes om u heen... en wij hier twee prachtige gasten aan tafel hebben. Elke zaterdag praat ik met, met twee gasten. Kijken we terug op het economisch nieuws van de afgelopen week. Vandaag aan tafel Alexander kant, voormalig voorzitter van de SER... van VNO-NCW, van ING, eigenlijk van alles gedaan. Behalve politiek gaan we het ook nog even kort over hebben. Welkom, meneer Kant. Dank u. En naast hem Aart de Koning, de CEO van autodiener Koops Furnace... Slaapt u nog een beetje goed met die cijfers? Slapen doe ik altijd goed. Dat is goed. Dat is dramatisch. Nog nooit zo'n slechte cijfers zien sinds 1969. Ja, en het is, uh, het is inderdaad dramatisch... en het uh, lijkt zich ook alleen nog maar te verdiepen. Dus hm. wat dat betreft uh, hebben we wel een probleempje met z'n hm. allen. Nou, een vrolijke nood zo. Te ja, zeker. We gaan er straks over praten, want ondernemen zorgt er misschien voor... dat we het eruit kunnen krijgen. Meneer Herinokant van 2006 tot 2012, voorzitter van de SER... Voor die tijd zei het al voorzitter van de VNO-NCW, lid van de Raad van Bestuur van ING... tegenwoordig onder meer voorzitter van de Raad van Commissaris van de Nederlandse Bank... Eh, hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam, ook leuk. En, en wiskundige van huis uit, volgens mij, toch? Zeker, lang geleden, hoor. En dan, ja, precies, en ja. dan toch in het economische verder, verder gegaan, hè? Ja, in de econometrie eerst, en toen ja. uiteindelijk toch beland in de harde werkelijkheid. Ja. En voor alles te poren zo'n beetje. Ik zei het al, cultureel, nou, financieel, sociaal, economisch. Maakt niet uit, u doet van alles. Mh. Maar nooit die politiek. Waarom toch niet? U, bent, en, u was op een gegeven moment de gedoodverfde premier voor D66. Nou, D66 gaat denk ik... Nooit lopen, de premier, premier leveren. <laughs> um, en ik had eigenlijk altijd hele goede redenen... om als het speelde toch aan andere activiteiten de voorkeur te geven. En uh -huh. ik weet in alle eerlijkheid niet of ik ook zo vreselijk geschikt was. Nee? Het is wel een heel lastig en zwaar vak. Ja. En het gaat ook heel vaak niet zozeer over de inhoud... maar toch over de route naar een meerderheid. Hm. En dat vind ik zelf niet de interessantste kant van de politiek. En het knappe is, in de beperking herkent zich de meester. Hè? Je moet nee durven zeggen. Je moet ook wel onderkennen waar je relatief goed in bent. En ik denk niet dat ik daar relatief goed in ben. Oké, okay, U bent door de volkskant drie keer achterin uitgeroepen... tot de meest invloedrijke Nederlander. Uh, tegelijkertijd krijgt u ook de kritiek dat u veel te veel poldert... Wat is het nou? Uh, moet je goed kunnen polderen? Is dat een voorwaarde om uit te groeien tot invloed, invloedrijk persoon? Of moet je af en toe ook de bres op? En, uh, Ik houd niet brunnen. zo van het woord, uh, eerlijk gezegd. Van omdat polderen? Het zo, van polderen, ja. omdat het zo de connotatie heeft van uh, urenlang wollig gekletst, zodat je maar een zin vindt waar niemand zich aan ergert. Ja. En dat is helemaal niet mijn invulling. Mm -hmm. Waar ik wel erg op gesteld ben, en ik ben ook gelukkig niet de enige... is de traditie in Nederland om toch te kijken of je het met elkaar eens kunt worden. Ja, en sense. niet op een onzinverhaal waar niemand iets in ziet of herkent... maar juist in een richting waar iedereen actief aan wil meewerken. Ja. Dat hebben we op heel veel momenten, vind ik zelf, heel goed gedaan. Mm -hmm. En dat vind ik een traditie om te koesteren waar het buitenland jaloers op is... en waar Nederlanders nog wel eens kritischer naar kijken dan de rest van de wereld. Ja, dat doen we nu met name. We staan aan de vooravond van een reces, politiek reces. Straks komt er een heel groot bezuinigingspakket op ons af. En ik hoorde afgelopen week de oppositieleiders allemaal roepen... in koor, er gebeurt niks, het kabinet is stuurloos. Maar zij komen ook met niks. Het Zo ook le dit leidt moeilijk. toch niet tot consensus? Het is ook echt moeilijk. De spelregels zetten ons behoorlijk klem. Uh, bezuinigen is eigenlijk op dit moment iets waar economen in ieder geval niet vreselijk voor zijn. Nee. Het is moeilijk om buiten de politiek echt voorstanders van dit beleid te vinden, maar er zijn dan wel weer spelregels die we allemaal belangrijk vinden vanuit ja. Europa, waar we ons aan willen houden, omdat we juist niet lang geleden tegen anderen gezegd hebben dat ze zich er vooral aan moeten houden. Dus we zitten gewoon een klem. Objectief bezien is het waarschijnlijk geen mooi moment om te bezuinigen. Ja. Verzin een list. Precies. We gaan straks over die list verder praten. Nog even over een andere list. Want hoe krijg je de economie weer een beetje vlot? Uh, laat die pensioenfondsen. We hebben een soort Sovereign Wealth Fund. Wat de, wat de Chinezen ook hebben: duizend miljard. Alleen zit bij ons in de pensioenpotten vast. Uh, gebruik dat maar om de economie op te, op te wekken. Hoe denkt u daarover? Dat klinkt heel verleidelijk en dat is het ook. Het punt is natuurlijk wel dat pensioenen die mogelijkheid al heel lang hebben... Ja. Maar dat ze er tot dusver maar heel spaarzaam gebruik van hebben gemaakt. En dat komt weer doordat wij we zo graag willen dat die pensioenfondsen goed renderen. Want dat zijn uiteindelijk eh, onze pensioenen. Ja, het is ons salaris. Hè? Uitgesteld salaris. En, en, en ja. daar zit een spanning tussen die je niet zo makkelijk kunt overbruggen. Er gaat nu geprobeerd worden om die brug toch te slaan. Maar uiteindelijk denk ik dat dat goed nieuws is. Want iedereen die zegt het is wel heel, heel erg weinig wat er van die pensioenfondsen in Nederland neerslaat, die heeft natuurlijk gelijk. Ja, 250 miljoen wordt er nu 300 miljoen vrijgemaakt door het Metaalfonds, PMT. Die zitten nou. ook aan tafel met het kabinet. Eh, dat wordt geïnvesteerd. In de woningmarkt, een druppel op een gloeiende plaat. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Uh, en het is een druppel omdat die pensioenfondsen natuurlijk over zo'n enorm ja. vermogen gaan. Hè, van honderden miljarden. Dus dit is op zich een heel groot bedrag. Moet vooral niet allemaal in Nederland. Nee. Maar een klein beetje meer in Nederland. Dat in wonen, best. in het MKB. Dat zou denk ik voor Nederland wel heel gelukkig okay. kunnen uitpakken. We komen straks uitgebreid bij u terug, meneer de Koning. Meneer de Koning, ja, sinds 2003 CEO. Van de autodealergroep Koops Furnace. 24 vesteringen. Eh, personen, oh, de 60 dealers heeft u, uh, heeft u aan het werken. Uh, en u, daarin vertegenwoordigt u, als ik me goed op laat informeren... 9 merken Volvo, Mitsubishi, Ford. Maar ook Land Rover, Range Rover. Eh, en u verkoopt ook nog trucks. Ja, dat klopt. 1200 man aan het werk. Ja, dat is een, wordt het, een grote club. Wordt dat steeds minder? Uh, nou, als ik het uh, zie een beetje vanaf uh, 2003, uh, toen ik uh, CEO werd... toen hadden we geloof ik 1350 man in dienst. Ja. En dat groeide wat in de in, naar de periode 2005-2007. Daarna hebben we weer mensen moeten laten gaan... 2010, 2011 trok het weer wat aan. Ja. Konden we weer wat mensen aannemen. En nu laten we weer mensen gaan. Ja. Dus het is wat dat betreft een beetje op en af. Ik ben meneer Doris Koop. We zeiden het al in de introductie. Sinds 1969 niet meer deze cijfers gezien. We zitten onder de 400.000 nieuwe auto's dit jaar verkocht. 375.000 is de prognose. Hoeveel verkoopt u nog? Hoe doet u het met die merken? Nou, als je, als je nou goed naar de cijfers kijkt... Uh, dan kun je natuurlijk zeggen... Uh, de aantallen in, in 2013 zullen rond uh, de 3,80 liggen. Maar ja. als je rekent vanaf 1 juli vorig jaar... en je rekent dat tot, tot en met 30,6 dit jaar... Mm -hmm. dan zitten we eigenlijk al op dat niveau van 3,80, 3,85. Ja, dat is ook een jaar. Ja. Dus, uh, ja, een verandert niveau, zegt u. Nee, voorlopig denken wij dat er weinig verandert. Ja. En uh, ja, dat stelt onze branche natuurlijk voor best grote problemen. Ten meer ook omdat het niet alleen een, uh, het lage aantal is... maar met name ook... de uh, gemiddelde autoprijs uh, behoorlijk daalt. Die daalt precies. Want mensen kopen kleinere autootjes als ze nieuwe ja. kopen. En het is nou een keer zo dat uh, wij als branche uh, aan kleine autootjes uh, veel minder verdienen aan, als aan grote uh, auto's. En ja. ook omdat de aantallen te klein, is, uh, of te klein zijn, ook de concurrentie hevig is, uh, waardoor dat per auto ook heel weinig overblijft. Ja. Uh, nou zegt ABN Ammo deze week, he, die hebben ook een goede scope op die automarkt. Uh, in hun analyse zeggen ze, ja, de bodem is nu wel bereikt. Dat is dan weer goed nieuws. Deelt u die mening of zegt u nou, ze zitten er echt fors naast dit keer? Nou, het probleem, het probleem van, uh, van deze markt is natuurlijk dat die enorm steunt op consumentenvertrouwen. Ja. En daar zien we voorlopig nog weinig verandering. Uh, het is wel zo dat een deel van de markt bestaat ook uit uh, zakelijke aankopen. En uh, dan praat je over leasecontracten en die ja. lopen af en dan moet er toch vernieuwd worden. Uh, dus dat zal wel de bodem wel wat vasthouden. Maar wat wij toch zien is dat uh, de, met name de gewone consument zich steeds meer terugtrekt uh, van de markt. Ja, dat consumentenvertrouwen. Terwijl Rutte gezegd heeft, laat je moet gewoon een nieuwe auto kopen. Niet gelukt, hè? Nee, maar ik denk dat er toch nog iets, iets meer nodig is om het vertrouwen uh, weer uh, te doen laten groeien. Ja gaan we het ook uitgebreid over hebben. Even nog één ding voor de duidelijkheid. Hoe ziet het verdiel, verdienmodel van een de dealer eruit? Want uh, u verkoopt een Volvo. U ja. zegt 40.000 euro. Die wordt geleverd door de, door de importeur. Ja. Die koopt dat ding in, in, in Zweden. Ja. Uh, dan komt hij bij de dealer op het pad. Uh, dan moet hij naar een consument. Wat blijft er hangen aan marge? Wat nou, verdien je eraan? Of verdien je uiteindelijk alleen maar in het after sales traject? Nou, kijk, Je verdient op zich aan, aan uh, sales, verdien je wel wat aan een auto. En dan moet je denken in percentages van 4, 5 procent. Of het nou duur is of klein is? Over het algemeen bij premium brands, de wat duurdere automerken... Ja. daar verdienen we best wel wat meer aan dan uh, aan de kleine auto's. Ja. Er zijn kleine auto's, dan praat je echt over maar over een paar honderd euro uh, per auto... Um, en dat is nauwelijks genoeg, uh, meestal al helemaal niet genoeg... om de kosten van de verkoop te dekken. Dus ja. de showrooms, de verkopers en, enzovoort. Dus ja, ja, inderdaad, de winst moeten we echt halen uit de aftersales. Ja. Alleen daar hebben we een ander probleem. En dat is dat door de verbeterde kwaliteit van de auto's... Ja, die uh, dingen gaan niet kapot. Uh, dingen gaan niet kapot. Ja. Uh, consumenten rijden ook wat minder kilometers. Ja. En uh, we hebben toch ook wel een beetje de indruk... dat uh, consumenten toch echt wel bezuinigen ja. en uh, onderhoud uitstellen. Meneer de Krant, is de laatste door u gekocht, nieuw... 2005. En daar rijdt u nog steeds mee? Ja, tot volle tevredenheid. Nee, het spijt me bijna dat ik Ga, het moet zeggen. Het maar... gaat ook niet kapot dus? Nou, ja, er is wel eens wat mis, maar je <laughs> hebt helemaal gelijk... De, de... Zeker de topmerken, daar kun je heel lang mee doorrijden. Ja, en dan ja. doe je dat ook maar, waarom dat, ook niet? Dat is pijnlijk, ja. De, toch, hè, al die kosten die overheid die dealers maken. Euh, zijn er over tien jaar nog wel fysieke autodealers? Nou, daar gaan we straks over praten. Over de uitdaging in de autobranche van de koningen en over de rol van pensioenfonds bij de financiering van de hypotheek onder meer. Maar we gaan eerst terugblikken op het economisch nieuws van de afgelopen week. Weekoverzicht, weekoverzicht. Toch de wijk van de sterken die opkomen voor de zwakkeren. De pensioensector zou best wat miljarden in onze economie kunnen steken. Maar ja, dat is makkelijker de gedaan, zegt minister uh, Henk Kamp van so uh, Economische Zaken dus het volgende. Pensioenfondsen en verzekeraars beslissen zelf over hun uh, beleggingen. Maar wij kunnen natuurlijk proberen in Nederland om het voor hen in een aantrekkelijke vorm uh, te gieten. Ja, en de pensioensector wil dan vooral garanties van de overheid. Maar, zo zegt minister Duitsebom van Financiën, ja, een beetje risico, dat hoort echt wel bij het spel heren. Er zitten natuurlijk altijd risico's aan en dan wil men graag garanties. Maar goed, het zijn ook beleggingen. Beleggingen is altijd een relatie tussen risico en rendement. Als ze een hoog rendement willen, dan draag je ook enig risico. Ook de verzekeraars willen nu een handje helpen in de strijd tegen de crisis. En wat doen ze? Ze steken heel ruimhartig 170 miljoen in het MKB-euro. En dan denk je, goh, dat is slim. Geen werkplek zo goed als midden- en kleinbedrijf. Wat uniek aan het midden- en kleinbedrijf is de enorme breedte en de weinig hiërarchische lagen. Dus je kan al heel snel als beginner... tot nou op het hoogste niveau van zo'n bedrijf gaan acteren. Ja, dat zegt Leonard jan Visser van MKB Nederland zelf. Ook een project begon om hoogopgeleide jongeren te verleiden... om dat MKB in te stappen. Ja, we zeiden het al, de autobranche kan een stimulans gebruiken... want volgens cijfers van Auwma het onderzoeksbureau worden er dit jaar 375.000 auto's verkocht. Dat klinkt veel, maar dat is het dus niet. Als je dan in de historie kijkt, dan blijkt het erg weinig te zijn. Dus zelfs in de eerste oliecrisis van 1993... Uh, werden er nog meer uh, auto's verkocht. Dus het laagste cijfer over de afgelopen 44 jaar. 69 praten we over. Dat is voor veel mensen erg lang geleden. Ook voor mij. Er wordt nog steeds gesproken over een energieakkoord. Een conceptplan is deze week niet in goede aarde gevallen... ondanks het voornemen om onze kolencentrales te sluiten. En ook hoogleraar Duurzame Transitie, Jan Rotmans, staat niet te juichen. Als ik dit akkoord een cijfer moet geven, dan zou ik het een 5 geven. In plaats van een 8 of een 9. Maar het is eigenlijk een gemiste kans om de economie weer uit het slop uh, te halen. En dan naar de woningmarkt. Het aantal gedwongen verkopen van huizen is de afgelopen maanden met 50% toegenomen. Maar die gedwongen verkoop verloopt wel steeds minder vaak via de veiling... En dat is prettig, zegt Karel Schiffer van de Nationale Hypotheekgarantie. Het aantal woningen wat verkocht wordt via de veiling is spectaculair gedaald. Hè. De trend is dus echt om je woning te verkopen onderhands via een makelaar. Want dan is de opbrengst aanzienlijk beter dan via de veiling. Ja, en waar moeten we dan nog geld in stoppen? Nou, wellicht in prostitutie der aarde. Maar een aantal vrouwen van lichte zeden in Utrecht, die ziet hun inkomstenbron juist in de rook opgaan, omdat meneer Wolfsen alle raamprostitutie wil sluiten. En, wat hebben ze bedacht? Een rosse coöperatie, de Belangenvereniging voor Prostituees. Het idee wat we nu hebben, is dat we een soort pilot willen beginnen, waarin de boten in zelfbeheer komen van een coöperatie van vrouwen. Eén boot, drie, vier ramen, moet je denken aan zo'n 14, 15 vrouwen, aan wie dat een werkplek biedt. Ja, Mooi investeringsplan, wellicht voor een verzekeraar of pensioenfonds. De Rabobank laat het principe van coöperatie trouwens steeds meer vallen. De bank betaalt de top van vermogensbeheerder Robeco... 33 miljoen euro aan bonussen. En dat komt omdat Robeco wordt overgenomen door de Japanse partij... goedgekeurd door de Nederlandse bank. En minister Dijsselbloem was daar niet zo blij mee. De Nederlandse bank heeft eigen regels voor beloningsbeleidbanken. Uh, tegelijkertijd uh, zo'n groot bedrag en daarvoor toestemming uh, verlenen... Uh, vind ik onverstandig. Dus ik zal zeker de Nederlandse bank vragen om uitleg... Want ik vind het een uh, dubieuze beslissing. Nou, we gaan ook de commissaris van de Nederlandse Bank ook eens vragen om uitleg zo meteen. Maar nou, tot slot nog in dokken, want er hoeven de bewoners dit jaar niet ver weg voor een enorme portie vakantiegevoel. De plaatselijke Albert Heijn heeft daar namelijk drie cup zand gestoord. En tada! De eerste Albert Heijn Beach Club is een feit. Gewoon bij Albert Heijn. Weekoverzicht, weekoverzicht. Maar dan wel indokken in de studio. Alexander Inokan, oud voorzitter hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam. En ik zei het al, commissaris bij de Nederlandse Bank. Ook een tafel, koning, bestuursvoorzitter van de autodielengroep Koopsfurness. Meneer Inokan, eh, hoe vindt u dat nou? Dijsselbloem toch een beetje in de kuif geschoten. 33 miljoen euro aan bonussen uitgekeerd aan de mannen die moeten blijven. Retentiebonus om ze binnen te houden op het moment dat je de tent overdraagt aan het Japanse Orix. Vindt u het ook zo'n zo slecht verhaal? Of kunt u de kritiek nou, weerleggen van Duizeklom? Kijk, de, de, de echte toelichting moet komen van de bank zelf. We moeten uh -huh. als commissaris niet voor de directie gaan staan. Dat kunnen we ook heel goed zelf doen. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat het niet ongebruikelijk is... Uh -huh. bij dit soort transacties. En dat het ook vaak een expliciete wens is van de koper... om zeker te zijn dat, dat de goede mensen die blijven. nodig zijn... en die anders weglopen, toch door zo'n bonus worden... ...vastgehouden eh, en dat kun je betreuren... ...maar het is vaak toch wel een realiteit in die internationale markt. Precies, maar anderzijds, we zitten toch allemaal met een enorme crisis in de maag... ...en het is lastig om te horen dat 53 mensen 33 miljoen bonus krijgen. Dan zou je zeggen, als Hollanders kan het niet wat minder. Dat zou je zeggen, en dat vind ik op zich een hele terechte en hele goede vraag. Heeft u dan ook in die zin geadviseerd aan de directie van de Nederlandse Bank... ...om daar toch eens over na te denken? Nee, wij, wij zijn toezichthouder. De directie neemt haar eigen beslissingen. Dus uh -huh. uh, als u daar een verdere toelichting over wilt <laughs> hebben, moet u het echt aan hem gaan. Maar u bent als commissaris hm. toch wel uh, zeker, bereid om maar, ze operationeel af en toe bij te staan. Zeker, ja, dat, precies. Zeker. En die vraag, die, ja. die, die, maar die verbazing die deed ik wel een beetje. Ja, ja, precies. Even naar het energieakkoord. Want het kabinet heeft het voorstel voor het energieakkoord van tafel geveegd. De kant van economische zaken voelt er weinig voor om die kolenbelasting in 2016 af te schaffen. Wel positief was hij over het voorstel om het kabinetsdoel voor duurzame energie los te laten in ruil voor meer geld voor innovatie. Dat moet u aanspreken, volgens mij. Dat is een onderwerp waar ik een, een voorgeschiedenis mee heb. Ja. Het energieakkoord en de onderhandelingen daarover... zijn begonnen toen ik net nog voorzitter was. Ja. Ik, ik ben in ieder geval heel blij dat het geprobeerd wordt. Ik wist mm -hmm. toen al dat het heel lastig zou zijn. Het zijn een groot aantal partijen bij betrokken. Meer dan alleen werkgevers en werknemers. Er ja. zitten ook heel veel milieuorganisaties om de tafel. Als dit dus lukt, is het een geweldige prestatie... Mm -hmm. Dat het lastig is, is dus niet verrassend. Dat het ja. altijd langer duurt dan Joop, is ook niet verrassend. Dat je op af en toe hoort, het gaat niet lukken, is ook niet verrassend. Ik gok er nu toch op dat het wel gaat lukken. Er zijn dan heel, dan hele dat, grote belangen bij betrokken. Ja, maar het zijn voor Nederland ook grote belangen. Ja. En ik vind het hoog tijd dat Nederland dat energiebeleid op orde brengt. Want ja. Europees doen we het niet goed. Zeker als je kijkt naar ons aandeel duurzame energie, is dat relatief heel laag. Mm. Dus het wordt echt tijd voor deze energieafhankelijke economie dat we bedenken wat we willen. Ja, en, en toch het continueerd. Wie maakt er welke fouten op dit moment aan deze onderhandelingstafel? Dat vind ik eigenlijk weer heel moeilijk te worden. Daarvoor zit ik er weer te ver vanaf. Mm -hmm. uh, maar uh, eigenlijk geldt uh, voor elke onderhandeling: uh, it takes two to tango. Ja. Als je met z'n tweeën bent, nu heb je iedereen nodig. Het moet uiteindelijk iets worden waar iedereen. Nu door de deur kan. Uh, meneer Rotmans zei dat hij er een vijf vergaf, zoals dat nu bijlegt. Ja. Kijk, toen ik naar school ging was vijf. Bijna voldoende. Mm. Dus dan zou ik zeggen, ze zijn er misschien uh, toch aardig in de buurt aan het komen. Ja, u bent een positivist van huis uit. Dit is een half leeg glas, mm. zeg ik dan als pessimist. Maar dan zeg ik, zoals u verwacht, <laughs> uh, het is ook half Ter vol. vol. Uh, ik denk, geef ze nog maar even de tijd. Er staat inderdaad heel veel op het spel. Het is ja. ook een hele mooie kans om de, de richting te kiezen waar we met z'n allen in willen wandelen. Dat is nou juist waar Nederland in het verleden heel goed in was. De CERN was daar met name heel goed in. Dus uh, ik hoop er het beste van. En is die tijd nu wel rijp? Anderzijds met een economische crisis die over ons heen waait. Absolute. Moeten we niet eerst zorgen dat we nu dat, dat gewoon goed nee, voor elkaar dit hoort hebben? Nee dit hoort erbij. Want een goed energieakkoord kan ook goed doorwerken voor die economie. Hm. Energie is ook werkgelegenheid. Ja. Goede energie is uh, goede werkgelegenheid. Uh, we hebben een taak op ons genomen, Europees om die duurzame energie toe te voegen aan ons arsenaal. We zijn er nog maar slecht in geslaagd dat te doen. Allemaal naar de toekomst toe. Heel belangrijk. Dus ik vind het goed dat het gebeurt. Oh. Ik, ja, nogmaals, ik hoop er het beste van. Het. Precies. En die vijf, die geeft u niet? Wat zou u geven, zoals er nu bij staat? Ik weet niet precies wat de huidige tekst is. Ik heb die zeker niet gezien. Niet gezien. Um, maar ik zou zeggen, het simpele feit dat partijen het eens kunnen worden over die gezamenlijke visie, vind ik al bemoedigend. Ja. Uh, dan kan er nog van alles gebeuren onderweg. Dat zal ook wel. Ja. Maar vaak uh, zie je met dit soort grote akkoorden... dat het simpele feit dat het tot stand komt... achteraf de belangrijkste bijdrage is. Luister. Meneer de Koning, uw sector, de autobranche... ligt daarbij erg onder vergrootglas. U bent uh, ja, eigenlijk een vieze, vieze branche. Het gaat om CO2-uitstoot. Vreest u de uitkomst van het akkoord? Nee hoor, ik, ik ben het ermee eens dat uh, zeg maar dit, uh, dit soort akkoorden kunnen leiden tot ook uh, vernieuwingen. En die vernieuwingen uh, kunnen leiden weer tot uh, groei van de economie. Uh -huh. En uh, wij als bedrijf zijn ook op dit ogenblik al enorm bezig om uh, auto's te verkopen. Elektrische auto's, hybride auto's, auto's op CNG, wat, waterstof. Uh, komt er denk ik binnen een paar jaar aan. Dus ik denk dat uh, wel degelijk inderdaad onze branche kan bijdragen aan het uh, vergroenen en verduurzamen van... Uh, Zeg maar de economie. Ja, zonder zo'n energieakkoord. Er zijn allerlei stimuli, allerlei maatregelen... om te zorgen dat mensen juist in dat soort auto's gaan rijden. Ze kopen hem op. En wat zien we als ik de, de, de kale, harde werkelijkheid... de cijfers van de rijvereniging zie of van de BOVAG zie... dan zie je dat die auto's allemaal niet verkopen. Het loopt gewoon niet. Mensen willen niet aan elektrisch en ja, uh, hybride verkoopt. Alleen maar op het moment dat je het kapot subsidieert... is daarnaast voorbij. Ja, maar ik denk dat we nog een beetje in een soort van pilotfase zitten... als het gaat om, om dit soort auto's. Dan zitten we zitten toch al een paar jaar in, zeg. Ja, maar het is natuurlijk wel heel belangrijk... dat als mensen in deze auto's gaan rijden... dat de infrastructuur aanwezig is om dan auto's ook te kunnen laden... en eh, zeg maar het gebruik er ook van te kunnen vermaken. En de volgende krijgen. tegenwerping... in Duitsland hebben ze de infrastructuur veel beter voor elkaar... en ook daar verkopen die dingen niet of nauwelijks. Nee, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar een land als Noorwegen... daar uh, heeft men het ook voor elkaar. En daar is uh, bijvoorbeeld een Nissan Leaf... Uh, staat daar geloof ik op de vierde plek van de meest verkochte auto. Dus er zijn landen waar het absoluut op gang komt... En ik denk dat, uh, uh, zeker als we ook in staat zijn om uh, de kosten uh, van aanschaf... maar met name ook van gebruik, uh, in, in een, ja, zeg maar een vorm te doen... Uh, bijvoorbeeld van betaling naar gebruik, ja. uh, dat dat versneld uh, op gang gaat komen. Ligt daar niet inderdaad de oplossing? Want we kijken veel te veel naar bezit en niet naar gebruik. Terwijl daar gaat het uiteindelijk om. Je bent pas milieubelastend op het moment dat je in dat ding gaat zitten en rondjes rijdt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. En als wij dat nou bedenken, dat is meneer Prinnokan is er ongetwijfeld ook mee eens... waarom komt dat dan niet door? komt wel een beetje door, hè? De, de, de, de autoprijs en met name de belasting die je erover betaalt... ...spiegelt dan een beetje het energieeffect. Ja, het landschap. Ja, Het probleem alleen van, van de autobelasting is op dit ogenblik... ...dat we eigenlijk ieder jaar nieuwe vormen van belastingen... ...er zit geen consistent beleid achter. Als je kijkt in Europa, dan zijn er normen gesteld voor 2015, 2020... Uh, ...waar de autofabrikanten aan moeten voldoen. Uh, en in Nederland proberen we dat nou ja, zeg maar verscherpt uh, te stimuleren. Alleen dan krijg je allerlei uitwassen. Dat, dat, uh, op dit ogenblik heb je bijvoorbeeld de Volvo V60... Uh, en, en de Mitsubishi Outlander. Die worden dan heel zwaar gesubsidieerd. Daar, daar zie je de verkoop ook bijna van exploderen. Precies, Even, uh, ja. eventjes. En, uh, maar omdat het niet consistent is... Uh, ja, zie je het jaar erop, uh, zie je uh, enorme veranderingen... En, dat is overigens een van de dingen waar wij als branche ook het meeste last van hebben. Er is geen consistent beleid waar wordt gezegd... over drie jaar of over vijf jaar moet je daar staan. Ja. Want u moet zich realiseren... in Nederland hebben we natuurlijk geen maakindustrie. Er, er is hier geen auto-industrie. Nee. En voor de gemiddelde autofabrikant is de productie van Nederland... Is een paar dagen is of een, paar uur, is een ja. paar uur werk. En ja, ja. zij willen daar hun... Uh, productie niet voor aanpassen. Nee, nee. En dan willen wij toch stimuleren dat mensen hier kopen. U als econoom, bedrijfskundige. Waar ligt dan de oplossing? Maar hoe moeten we dat nou in? De oplossing rekenen. heet. In eerste plaats Europa. Dat is wel een grote markt. Dus als we daar consistent beleid kunnen voeren, waarvan ik de noodzaak graag onderschrijf, dan kan dat wel iets opleveren. Ja. En Daar is ook een mooie voorgeschiedenis. En Californië, ja. heel lang geleden, werd er ook al heel veel bereikt door gewoon harde overheidsnormen te stellen. Ja. En de, energie, de industrie knarsen tandend in beweging gekomen slaagt er dan toch in die normen te realiseren. Dus dat is, vind ik, een hele goede en verstandige route. En daar was consistentie ook in dat En daar was consistentie. Die klacht hoor je ook heel vaak rond het bredere thema van energiebeleid. De overheid is van goede wil, maar elke drie, vier jaar gebeurt er weer wat. Dat is heel vervelend, want het gaat om lange termijn investeringen. Dus van, van harte daarmee eens. Overigens vond ik een van de mooiste nieuwtjes van de afgelopen week: het bericht van de zonneauto. De vierpersons zonneauto die door de studenten uit de TU Eindhoven is gebouwd... en die werkt ja. op zonne-energie grote ritten kan maken. Kijk, dat houdt de moed erin. Zou Precies, ja, gewoon, absoluut. Ja. Je moet hem alleen niet in de wasstraat doen, geloof ik. Want dan zijn alles cellen kapot. <laughs> Elke auto heeft zijn eigen ja, probleem. maar dit is aan. toch... Het hè? is wel een stap naar voren. Ja, het, het is wel mooi. de toekomst. He? Ja, absoluut. Even naar, naar, naar iets anders, ook niet zo'n heel positief nieuws. Uh, Kredietbeoordelder Stellen de Boers die zegt deze week in het rapport... dat Nederland een langdurige periode van zwakke economische groei tegemoet gaat. Uh, we hebben het net al even gehad over stimuleren. Moet je... Moet je uh, stimuleren waar je goed in bent of moeten onze zwakke punten gaan verbeteren? Je moet je in eerste plaats echt zorgen maken. Want uh, mm -hmm. zo'n voorspelling, uh, ja, hoe vertrouwbaar is die, komt er toch ook weer niet zomaar. En ik ben bang dat het wel eens zou kunnen kloppen. Ja. En het probleem dat we in Nederland meemaken ligt echt in het verlengen van het probleem dat we in de hele wereld meemaken. Er is veel te veel schuld opgebouwd. Eerst vooral private schuld, daar is een flink deel van die publiek geworden, maar er is nog steeds heel veel schuld. En op enig moment om een economie weer op gang te brengen... moet iemand bereid zijn toch diep adem te halen... en misschien nog een klein beetje extra schuld te maken. En dat deed traditioneel getrouw de overheid. Maar de overheid heeft nu ook dat probleem. Ja. Dus eigenlijk kan niemand het op dit moment voor elkaar krijgen. En zitten we als land te wachten op het buitenland... Ja. waar dan in het verleden ook de redding wel eens vandaan is gekomen... En hopen we nu maar dat bijvoorbeeld de wereldhandel een beetje aantrekt. Want dat heeft Nederland traditiegetal altijd geweldig geholpen. Nou, dat is ook de reden dat er nog wel enig optimisme is... op een aantal plekken dat we in 2014, wie weet 15... toch de goede kant uit zullen gaan. dan ja, gaat echt Europa ook wat beter, ja. Amerika komt weer op gang. Azië heeft nooit helemaal stilgelegen. Nee. Maar het is allemaal heel kwetsbaar. Echt, echt afhankelijk van, van export. Maar wat, wat moeten we stimuleren binnen ons? He, wat, wat, wat we nu zien bijvoorbeeld. De MKB wordt gestimuleerd, hoorden we net. Met 170 miljoen. Als je kijkt naar de gemiddelde kredietbehoefte van een MKB-ondernemer die bedraagt 250.000 euro. Je kan dus 670 MKB'ers helpen met zo'n met zo'n plasje, dat is natuurlijk niks op 400.000 bedrijven het MKB. Het is allemaal klein uh, en het is allemaal ingewikkeld. Mm. Minister Dijsselbloem zei terecht... Uh, mensen die beleggen kijken naar risico-rendementscombinaties. Ja. Uh, als het rendement te laag is ten opzichte van het risico... Ja, dan kun je beter uh, iets aan het risico proberen te doen. Ja. En de traditionele ja, route is de overheid er dan toch weer tussen te zetten... Ja. voor enige gelei garantie, maar ja... Dat is ook niet voor niks. Nee. En de spelregels laten daar ook niet alles toe. Dus het is werkelijk passen en meten om nee. uh, de economie weer een beetje in een versnelling te brengen. Oké, okay, we gaan daar zo verder over praten. Eerst naar de column en die komt van de hand van Financieel Geograaf Ewald Engelen. Horendol wordt je ervan als ambtenaar of trendvolger. Nu alweer zo'n kleine dertig jaar worden wij, ja, ik ook, door pers, publiek en politiek om de oren geslagen met het lichtend voorbeeld van het bedrijfsleven. Daar wordt het echte geld verdiend. Daar heerst de tucht van de markt. Daar wordt met huid en haar voor het eigen voortbestaan gestreden. En dus is in dertig jaar de publieke sector veranderd in een verzameling van lopende banden... waar Stakanov-arbeiders met uitgeklede arbeidsvoorwaarden in het zweet huns aanschijns eindeloos hetzelfde moertje aandraaien ongeacht of het nou gaat om arresten, tentamens, onderzoeksrapporten... het vervangen van heupen of het aantrekken van steunkousen. Ondertussen is in het bedrijfsleven iets wonderlijks gebeurd. Zie de wildgroei aan motivatiecursussen. Zie de groeiende populariteit van personal coaches. Zie het YouTube-filmpje van een groepsuitje van een handvol rabokader dat, begeleid door de Josti-band, omwille van het groepsgevoel... uit zijn werkcorset moet breken en eerst schroomvallig... maar alleen steeds enthousiaster bleert, de rabo gaat het doen. Of wat te denken van de corporate song van KPMG. Op een cheersachtig muzakje zingt een onwezenlijk koordje: KPMG, as strong as can be, a team of power and energy. Zo hebben de twee sectoren stilletjes stuivertje gewisseld. Terwijl de publieke sector een arbeidsklimaat van professionaliteit en autonomie heeft ingeruild voor de werkdruk en prestatiemeting van een autofabriek uit de jaren 50, is de private sector overgenomen door hippies in maatpak die de tucht van de markt, concurrentie en de strijd om marktaandeel hebben verruild voor zonnegroet, backrub, oceanisch levensgevoel en de zoektocht naar zichzelf. En dat zij eh, Ewald Engelen, financieel geograaf, in zijn column... terug te luisteren op onze website tosinbedrijf.nl. In de studio Alexander Inon Kan. oud voorzitter hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam... en Art Koning, bestuursvoorzitter van autodealergroep Koops Furnace. Hippie in maatpak, eh, meneer de Koning. Ja, het klinkt mooi. Op zoek mooi. naar uzelf. Klopt ja. Het klopt wel een beetje. We zijn wel wat softer geworden in die private sector. Nou, ik weet ja, bij de grote bedrijven uh, zie ik dat wel, maar ik denk ja. dat in het MKB men er gewoon geen tijd voor heeft. Er wordt niet bij u gezongen met de Jos die bent? Nee nee, nee, nee, Dat zit er nog nee, steeds niet. Maar toch, dit beeld wat zo opklinkt... en dat is natuurlijk lekker mooi vergroot door Engelen, maar het is wel een beetje waar, meneer Rinneckal, nog niet. Nou, bij het bedrijf is het toch altijd zo dat als je hè, niet voldoende winst maakt, je in de loop van de tijd verdwijnt. Ja, uh, wat voor gemotiveerde deuntjes er ook achter zitten. Dus die luxe is er bepaald niet. En ik denk dat, eerlijk gezegd, publieke en private sector... wel door hebben gekregen dat je mensen passend moet motiveren... of ja. je nou altijd gelukkig bent over de manier waarop dat gebeurt is vers 2. Maar dat gaat eigenlijk over de volle breedte. Ja. Wie dat niet doet, krijgt een probleem. Dat geldt in de publieke sector in ieder geval ook. Precies, maar die publieke sector, dat zegt hij ook. Dat is, ik, mening, ik deel, maar mijn mening doet er niet toe. Uh, er wordt wel geprofessionaliseerd. Gelukkig. Duidelijk geprofessionaliseerd. Mee. En dat zouden we eigenlijk ja. vooral moeten toejuichen... Ja. Zeker in de omgeving waar Engel en ik zelf verkeren, de universiteit, is ja. er natuurlijk heel veel bereikt door juist mensen af te rekenen op een feitelijke bijdrage aan onderwijs en onderzoek. Ja, anderzijds, we, dat willen we wel. We willen anderzijds ook zorgen dat we blijven innoveren, dat we mensen stimuleren om goede ideeën te krijgen. In zo'n afrekencultuur past dat dan wel? Zeker. Zijn nog... mensen nog nieuwsgierig genoeg en krijgen ze nog de tijd om dingen te doen? Ik zou hopen van wel, want dat is natuurlijk toch de kern van een kenniseconomie en mm -hmm. al helemaal op een universiteit is dat de core business. En kun je overigens mensen ook heel goed achteraf beoordelen op een bijdragen aan dat proces. Ja. Uh, dus natuurlijk, je moet weg bij het routinematige. Je moet proberen te vernieuwen mensen ook te belonen die het doen. Mensen zoeken die het kunnen. Ze kansen bieden om het dan in de praktijk te brengen. Hoort er allemaal bij. Maar in ieder geval geldt dat de Nederlandse onderzoekers... en met name ook die fundamentele onderzoekers... van wie het toch allemaal in principe gebeurt, waar het gebeurt en waar het begint... Ja. dat die wereldwijd heel hoog staan aangeschreven. Wij zijn een van de meest productieve landen ter wereld... als het gaat om vernieuwende wetenschapsproductie... Dus ik ben net iets minder somber, somber dan, dan Engelen. Ja. Dat is duidelijk. Even naar het andere. Het kabinet overlegt op hoog niveau met een delegatie van de financiële sector met de pensioenfondsen. Om die laatste partij te verleiden. We zijn al ge meer geld te investeren in de Nederlandse economie. Duizend miljard zit er in de potten. Uh, is het een goed idee inderdaad, om uh, pensioengeld in eerste instantie te koppelen aan hypotheek. He, daar zit heel veel pijn. U zei het net al, daar zit heel veel private schuld in dit land. Uh, eigenlijk is dat lastig op te lossen. De overheid kun je daar niet meer eigenlijk toe poren. En aan de andere kant, daar, daar blinkt die pot of gold aan het aan eind het van de, van de regenboog. En daar staat heel groot pensioenfonds op. Heerlijk, toch? Als we daaruit kunnen putten, ja, dan moet je niet alles doen, maar hypotheken. Zou dat een mooie oplossing zijn om daar eens inderdaad goed naar te kijken? Dat is heel verleidelijk. Uh, en het ligt ook erg voor de hand. Ja. Want Nederland heeft natuurlijk die kwetsbaarheid waar iedereen zich zorgen over maakt. Uh -huh. Er is die enorme spaarpot. En je zou denken dat het rendement op de hypotheek in ieder geval redelijk stabiel en voorspelbaar is. Want Nederland met al zijn problemen heeft nog wel een cultuur... waarin het met de hypotheekaflossingen redelijk goed gaat. Ja. Ook in deze sombere jaren. Heeft ook te maken met het oude beleid. Dus in die zin zou je denken, daar ligt echt een kans... Er wordt al heel lang over nagedacht om dat in het goede vat te gieten. Eh, ook heel lang nagedacht over de mogelijkheid... dat de overheid dat er toch weer een klein beetje tussen kan gaan zitten. Bijvoorbeeld via die Nationale Hypotheekgarantie. Ja, of iets wat erop lijkt. Ja. Mijn indruk is en hoop is dat we nu toch vrij dicht... bij een interessante oplossing zijn. En dat kan echt helpen. En een interessante oplossing zou dat kunnen betekenen? Inderdaad, wat we al eerder hoorden in het nieuwsoverzicht... dat het risico, wat Dijsselbloem ook zei... dat je het risico maar ook als een beetje ondernemersrisico laat zijn... dat we niet altijd moeten varen op die, op die garantieregelingen... die ertussen worden geparkeerd door de overheid. Nou, dat, dat hoop je natuurlijk, want niemand zit erop te wachten. Maar ik denk dat vooral zal moeten gelden... dat de oplossing deel wordt van een groter geheel. Want ja. dit is onderdeel van een groter probleem. We moeten in Nederland terug... Naar wat minder ambitieus hoog hypotheken, die loan-to-value ratio, zoals dat heet. Ja. De waarde van de lening ten opzichte van de waarde van het huis, die moet echt wat omlaag. Die is heel erg hoog in Nederland, vaak meer dan 100 procent. 80 hoor je nu zeggen, is een aanzienlijk redelijke niveau. Nou, dat ja. moeten we heel rustig doen, in kleine stapjes. We hebben ook goede voornemens in die richting. Als dat lukt, dan worden daarmee de hypotheken... zeker zijn nog betrouwbaarder hm. en nog stabieler. Het enige probleem wat we dan weer krijgen... is dat het natuurlijk voor nieuwe toetreders wel erg lastig wordt... om dat huis, hun eerste huis te te, te, te krijgen, te kopen. Ja. Nou, daar moet je dan ook over nadenken. Dan is er misschien weer de mogelijkheid om een stukje van je pensioenspaar... Te gebruiken voor de eerste aanbetaling ja. op dat nieuwe huis. Dus ook krijg je eigenlijk een heel nieuw evenwicht. Eh, waarschijnlijk kansrijker en beter. En al passant moeten we dan ook nog voor zorgen dat de huurmarkt. Ja, voorbij. Want in Nederland ja. hebben we een hele kleine huurmarkt. Wel toch ja. traditiegetrouw in vele andere Europese landen. Je begint eerst maar eens een paar jaar te huren. En als je dan wat gespaard ja. hebt. En je kunt misschien nog iets uit je ja. pensioensparpoortje halen. Dan waag je de overstap naar de koopmarkt. Maar die overstap wordt in Nederland. Sneller gemaakt omdat de huurmarkt zo beroerd functioneert. Ja, ja, precies. Nog eventjes, want daar wil ik u toch op aanspreken. U bent tot 2006 bankier geweest, bankverzekeraar zelfs. Om, uh, u heeft dit allemaal ook zien gebeuren. We hebben ook natuurlijk ongebreideld met ons, ons systeem uh, eindeloos die grote schulden gefinancierd. En die potten steeds groter gemaakt. En het risico groter, groter gemaakt. In retrospect fouten gemaakt. Fout stellig, stellig uh, maar het enige wat ik daarvan kan zeggen... in heel breed gezelschap. Ja. Want het merkwaardige, ook terugkijkend, is nog steeds... dat hoewel de tekenen zich leken op te stapelen... in die jaren voorafgaand aan de grote crisis... helemaal niemand het heeft zien aankomen. Nou, en dan kun je zeggen, de bankiers en de verzekeraars... hadden reden om misschien niet al te goed te kijken... want er werd heel goed verdiend. Maar ja. er waren ook heel veel toezichthouders... die eigenlijk alleen maar als taak hadden hierop te letten. En hm. die hebben het eigenlijk ook niet zien aankomen... Ja. en zeker niet op deze schaal zien aankomen. Dus eh, zeer verwijtbaar aan deze grote brede kring. De professie heeft het echt laten afweten... maar hoop ik nu er vooral van leren naar de toekomst. Ja, precies. We gaan even naar, naar het meneer de Koning. Eh, de autobranche kan ook wel eens een injectie gebruiken, denk ik. infrastructuur-bouwsector, dat ligt voor de hand als sectoren... die een extra investering kunnen gebruiken. Nou, Ik zei het al, de metaalfonds komt nu die woningmarkt tegemoet. Maar u heeft hè, heel concreet 1200 mensen aan het werk. Er zijn heel veel mensen in de, in de autobranche actief... Uh, heeft u wel eens aan de deur geklopt om te kijken of er niet een, uh, uh, iets, iets geholpen kan worden? Iets geduwd kan worden? Los van al die inconsistente maatregeltjes die genomen worden? Nou ja, kijk, het is, het is natuurlijk zo dat als de economie op gang komt... dat uh, uh, uiteraard ook het aantal verkochte auto's toeneemt. Dus bij ons is het misschien uh, wat meer indirect. Mm -hmm. Als wij kijken naar uh, bijvoorbeeld de bouwsector... en wij krijgen, kijken naar onze truckdivisie... dan is toch het uh, teruglopen van de activiteit in de bouwdivisie... Ja. betekent toch voor ons uh, ook een 10, 15 procent uh, minder omzet. Ja, daar gaat dus, een uh, ja, ja, ja, ik, ja, Ik zou er ontzettend blij mee, blij mee zijn als uh, inderdaad dit geld op deze wijze wordt... Uh, uh, geherinvesteerd in Nederland. Want... Hm. Tot 25, 30 jaar geleden werd natuurlijk een belangrijk deel van het pensioengeld ook in Nederland uh, geïnvesteerd. Ja. En uh, we praten natuurlijk altijd over van, ja, welke zekerheden kunnen er in de Nederlandse economie worden gehaald. Maar het is maar de vraag of die zekerheden ook op dit ogenblik in het buitenland wel zo zeker zijn. Ja. Ja. Even een ander kritisch nootje. We hebben natuurlijk dat hele systeem met importeurs en dealerships is een hele tijd natuurlijk uh, hebben de, ook daar de bomen in de hemel gegroeid heeft iedereen gedacht van je moet op welke hoek van de straat moet je een showroom hebben ja. en nodig kunnen verkopen absoluut niet tijden gezien dat echte tijden ook kunnen veranderen en dat je andere businessmodellen moet gaan, uh, gaan hebben ja hoor dat is absoluut waar en, uh, uh, maar ik denk dat er uh, inmiddels uh, er wel een behoorlijke beweging op gang gekomen is hm. uh, een belangrijk probleem voor uh, autodealers is wel dat investeringen in showrooms en dergelijke zijn niet investeringen voor vijf jaar of tien jaar dat uh, dat zijn wel investeringen voor twintig jaar ja. Uh, lange tijd is ook een probleem geweest dat, uh, uh, laten we zo zeggen, het moeilijk was om een andere bestemming te krijgen voor uh, dealer showrooms. Ja. Maar je ziet nu toch wel op veel plekken, of sportscholen, of uh, supermarkten, uh, zeg maar die plek overnemen. Uh, maar het is ontegenzeggelijk zo dat uh, ook het aantal showrooms zal moeten worden verminderd. Ja, is het niet zo dat we? Ja, want u, heeft, u, bent, u bent ook uh, uh, aandeelhouder in nieuweautokopen.nl, dus een, ja. een, een, een online autoverkoopkanaal. Uh, Wordt dat het uiteindelijk? Gaan we die fysieke dieren niet meer zien? Mensen kunnen zich toch gewoon informeren als je een nieuwe auto zoekt. Je lijst op internet wie hè, goede ervaringen heeft met een bepaald merk. Je zoekt het ding uit, klikt aan. Je bouwt hem op met een car configurator. En ik hoef helemaal niet meer de showroom in. Ja, één keer om te zitten. Klaar. In een soort experience center. Nou, ik denk dat u daar grotendeels gelijk in heeft. Maar je ziet ook dat, dat internet als uh, informatiemedium een steeds belangrijker uh, rol inneemt. Ja. En dat daardoor inderdaad ook de rol van showrooms anders wordt. Ehm... Um, ik denk toch dat uh, het, in het algemeen gaat het kopen van een auto, zeker een nieuwe auto, gaat toch over een relatief groot bedrag. Ja. En daar willen mensen toch ook wel fysiek iemand zien. Uh, wij verkopen inderdaad ook al auto's rechtstreeks op internet. Ja. En dat gaat ook prima, maar ik denk toch dat dat uh, niet uh, zeg maar, uh, uh, nog een heel groot deel van de markt zal gaan uitmaken. Maar krijgen we autosupermarkten, niet meer dealerships die één merk hebben, maar alles onder een huis. Heeft u dat trouwens al, waar alle negen merken onder één... Onder één dak staan? Nee, nou, tot, tot tien jaar geleden was het eigenlijk zo... dat uh, je, werd, je kreeg een regio toegewezen door een uh, fabrikant... en als ja. je daar gewoon je autootjes verkocht... En, en de mensen kwamen bij jou in onderhoud... dan was je eigenlijk redelijk zeker van een uh, behoorlijk rendement. Ja. Op dit ogenblik is het zo, door alle invloeden die we al eerder besproken hebben... dat dat er bij een absoluut een aantal merken niet meer mogelijk is. Dus wij zijn sinds 2007, 2008... hebben wij inmiddels al behoorlijk wat showrooms... waarin me meerdere merken worden verkocht... Uh, ja. En dat werkt op zich prima. Ja. Ik denk dat de consument het soms ook best prettig vindt om uh, in één ruimte uh, ook vanuit uh, meerdere merken te kunnen kiezen. Ja. Nou, zien we wel een tendens. Anderzijds dat er veel tweedehands auto's uh, in trek raken. Eenvoudig omdat je daar uh, tegen een lagere prijs toch kwaliteit koopt. En de meneer Inokan die zegt het zelf, je kan er jaren mee rijden. Ze doen het nog zo goed. Ja. Uh, is het niet, uh, niet zinnig om daar goed fors op in te zetten? Ik denk dat uh, als je kijkt, uh, zeker naar dealers... dat ja. een groot deel van de occasionmarkt al via dealers loopt. Is dat zo? Nou, een behoorlijk deel uh, loopt uh, echt wel via dealers, ja. Ja. ja. Dus... Uh, Um, en dat is eigenlijk ook wel logisch. Omdat uh, een groot deel van de mensen die een nieuwe auto kopen... uiteraard ook een auto inruilen. inruilen ja. Dus vanuit die context uh, wordt dat al wel degelijk gedaan. Uh. Ja. Zijn er inderdaad, wat ik al zei, uh, nog even uw antwoord erop over tien jaar nog echt fysieke autodealers? Ja, absoluut. Ja. ja ik denk toch dat uh, uh, merkbeleving en uh, toch willen ruiken, proeven, uh, kleuren zien... Uh, voordat men uh, zoveel geld gaat uitgeven, uh, dat dat uh, absoluut uh, wel blijft bestaan. Ja. We gaan naar de boeken aanschuiven. Elke week doen we een greep uit stapel nieuw verschenen managementboeken. En dat zijn er nog wel wat, want elke week verschenen er minimaal drie. En die worden allemaal doorgelezen door, euh, nou niet helemaal, door Micha Blok, eindredacteur van Tos Bedrijf. Hoe werkt het ook weer? Wat doe je? Drie achterflappen. En twee ervan vallen af. Op ja. basis van de achterflap en eentje lees ik helemaal uit. Ja, dus het is gewoon een, een soort elevator pitch op de achterflap. Als je het daar is... niet kan verkopen, dan kan je, je boek niet verkopen. dan heb je een rotboek. Nou, dan weten we dat. Wie hebben het niet gehaald deze week, Michel? Het boek Verkocht van Daniel Pink, Amerikaanse schrijver van managementboeken. Op de achterflap, Daniel Pink laat in dit boek zien dat verkopen een wetenschap en een kunst is. En waarom je het meest bereikt door je in de ander in te leven is er niet in geslaagd om mij dit boek te verkopen. Mm -hmm. Op het duur had het ook kunnen heten. Ja. <laughs> Michiel van der Molen schreef het boek Waarom doen we dit eigenlijk? <laughs> nou, het zou een mooie titel kunnen zijn voor een boek over relatietherapie... of over het opvoeden van je kinderen. Maar het gaat over business cases, want zo staat op de achterflap... problemen tijdens de uitvoering van projecten... ontstaan vaak al voordat deze projecten beginnen. En daarom is een goede business case belangrijk. Lijkt me niet heel erg baanbrekend. Nee. Welke? Wel. Wie Daarom deze week gekozen voor het boek uh, Goed, Beter, Best. Het slagen voor een examen, het concurreren in het bedrijfsleven... of het winnen van een medaille. Iedereen kent het belang van goed presteren. Maar waarom zijn we hier nou de ene keer beter in dan, in de, an dan de andere keer? En waarom zijn sommige mensen van nature strijdlustiger? Mm -hmm. En kun je jezelf trainen om meer gedreven te worden? Nou, de Amerikaanse auteurs Paul Bronson en Ashley Merriman... beantwoorden deze vragen met nieuwe inzichten uit de hersenwetenschap... en mooie anekdotes... Ja, het geheim van het succes is al eerder in andere managementboeken verklaard... met de 10.000 uren regel. Ken je die? Nee. Want als je je maar 10.000 uur op iets toelegt... Dan kan je het echt. Ja, dan word je een expert. Nou, dan word je er goed in. Maar je moet nog wel steeds strijden tegen andere mensen... die ook die 10.000 uur ja. er uh, aan hebben besteed... En dan gaat het om het, uh, het strijden. Dus niet verzwakken als je de strijd aangaat, maar juist beter worden. En competitie is belangrijk. Het maakt ons creatiever. Het haalt het beste uit onszelf. We zijn gemotiveerder. Je moet dus dat competi uh, competitieve vuur laten branden. Mm -hmm. Hoe doe je dat? Nou, één ding, het N-effect. Hoe meer mensen er aan een taak deelnemen... hoe slechter het resultaat van de deelnemers gezamenlijk. Dus hoe meer leerlingen er in één ruimte een examen afleggen, hoe lager de gemiddelde eindscoren. Ja, de wet van toen afneemt grensnut, ja. nut. We leerden wij vroeger. Daar lijkt het me heel knap. Ja, ik zie daar een econoom over Die zegt, nou ja, heb er niks mee ik ben ook jurist niet geworden. wel. hetzelfde. Helemaal. Eerste wet van Golfschol ja. was dat hoor, dat wel. Ja, ja dat ja. hebben we wel. Ja. dat is blijven hangen. Sorry. Ja? Ja, en, en in het boek gaat het ook over thuisvoordeel. Nou, het thuisvoordeel. uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat degenen die een thuiswedstrijd spelen tot wel eens 160 meer in de wacht kunnen slepen dan de uitspelende tegenstanders. Hey. En geldt niet alleen in de Wordt maar ook bij onderhandelingen, bijvoorbeeld uh, salarisonderhandelingen... vragen of jouw baas bij jou in de kamer komt. En ik kan me voorstellen dat dat in de autobranche, u onderhandelt ook veel... werkt dat beter inderdaad om uh, die onderhandelingen aan uw eigen bureau te laten plaatsvinden... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat als wij kijken naar de online activiteiten... dat uh, wij wel zien dat uh, als mensen thuis achter, uh, achteruit op de bank uh, zeg maar, uh, zich oriënteren op, uh, op auto's... en uh, ook offertes opvragen. Dat ze over het algemeen veel uh, gemakkelijker uh, uh, vragen beantwoorden. Het gaan naar een showroom is toch wel vaak iets van... inderdaad, ik kom op vreemd terrein en uh, uh, het is het psychologisch nadeel misschien. Uh, dus ja... Ik, ik, ik kan dat wel onder, onderstrepen. Ja, maar handelt hij via internet? Ja, wij, kunnen, wij uh, men kan bij ons onderhandelen via internet. Wat wij wel zien is dat als wij een auto inruilen, dan in de showroom is dat heel duidelijk: dan verkoopt de klant uh, of wij moeten de klant een prijs verkopen. Ja. En dan uh, roept de klant eerst maar eens drie keer nee en dan gaat hij naar huis en dan denkt hij: nou, als hij belt, dan hapt hij wel. Uh, op de bank zie je uh, het omgekeerde dat eigenlijk de consument ons iets gaat verkopen. Ja. Dus dan zien wij bij het uploaden van foto's zien we dat de auto in Zuid-Frankrijk is geweest met moeders de vrouw en uh, met hand op de auto. <laughs> uh, van kijk eens hoe mooi die is. Ja. En, en, uh, dus ja, daar zit wel degelijk uh, een, een verschil in een thuiswedstrijd en een uitwedstrijd. Ja, daar ben ik het helemaal mee. eens. Nog even het boek, Micha. Hoe heet uh, het? Goed, beter, best. Maven Publishing. En daarmee zijn we het eind gekomen van deze trosse bedrijf. Ik sprak met Alexander oud autosair, voorzitter... hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit van Amsterdam... en met Aart Koning, bestuursvoorzitter van de autodealergroep Koops Furnace. Na het nieuws van twee uur, geen show. in verband met de Tour de France. Tot de volgende week. Volgende thuis wat over het Samen trots.